We gaan verder. En nu de les heeft zo'n wending genomen om, om over de opstanding uit de doden te uh, hebben. Gaan we nu het der derde gedeelte van de les leren over opstanding van de opstanding uit de doden. Want anders uh, pra praten, iedereen spreekt over, over, over opstanding uit de doden. Kan je dat ook leren van. Uh, uit religie, maar het helpt niet. Dan wil ik laten zien dat hoe wij dat doen elke dag. De, wat wij doen, opstanding uit de doden. Mooi, mooi, maar hoe dat, hoe, hoe dat zich, hoe dat plaatsvindt. Hoe, hoe doen wij dat? Eerst was het hier een, een vraag over. Hawaii, want ik had gezegd dat Hawaii is te vinden, terug te vinden de naam van Hawaii in deze wereld ja, dat is Hawaii is dus geen ketter, het is alleen de naam van de ja, schepper wat overal te vinden is in alle vier stadia. dat is vierkant dat en toen iemand kwam naar mij toe hier en zei nou, is het dan Hawaii dan de schepping, is de schepper dan de schepping natuurlijk niet als we zeggen dat Hawaii is, alles is bestaat uit Hawaii. In de naam van de Hawaii betekent dat Hawaii, de naam Hawaii is overal ingebed in elke in kli. Right? Dus Hawaii is niet de kli als het ware, niet de schepping zelf, maar de als het ware mogen die ingebed zijn in de kli. Aan ene kant. En natuurlijk kan je ook zeggen dat Elke, elk niveau, laten we zeggen de werelden, is ook een, is ook een vorm van Hawaï. Dus elke verruwing van licht is ook een vorm van Hawaï. Ja. Alle vijf werelden, dan zijn, dat is ook vier werelden uit siloed briyaj ja is ook Hawaï. Dat is op een, op een algemeen niveau. Maar zo heb je dat op allerlei niveaus. Hawaï betekent inbedding van. Als uh, de schepper ligt. In alles wat er is. Want staat geschreven. Malchuto, bahol mashallah. Zijn koninkrijk reikt op. Uh, in elke. Hoe zei we dat vertellen. Mashallah is ook een uh, macht. Uh, Heer Zijn koninkrijk. Hij heerst over zijn koninkrijk overal. Betekent zowel in hoge werelden als in lage werelden. Ook in de klipoot. Alles is van, de, van Hashem. De ene tegenover het andere heeft hij geschapen. Er is niets goed of verkeerd. Is. Alles is overal zit Hawaïa. De naam van Hawaïa. Oké. Okay. Dat is eventjes dan dat. En nu eerst. Eerst spreken we een beetje praktisch over opstanding uit de dood. Maar dan concreet, dan in de handelingen van mijn kilim, en niet een verhaal, niet een geloof in een verhaal, het is niet genoeg voor ons, want daarmee worden we niet beter. Goed opletten wat ik zeg. Als beginfase is dat misschien wel goed voor het middeleeuwen, maar in ons het het niet meer. Je moet weer, hij moet werken aan zijn eigen kilim. Nou. Hoe, wat, hoe begint. Wat is het begin. De beginfase begin van het. Opleving doden. Wat is de eerste stap. Jullie, jullie, jullie weten dat allemaal. De eerste stap van het opleving Na hè? Huh? Naar de, huh? Na de mogel toe gaan. In de mogel toe ja. Dus. Huh? Klein maken. Precies, dus eerst jezelf klein maken in een doelstand, betekent jezelf, jouw massag, jouw avioed, als het ware, jouw aviut verd, verdunnen, verdunnen, dus jouw wens, niets niet verdwijnt in het geestelijke. Wij zeggen dat avioed kan je niet ver, ver, ver, verkleinen, jouw wens kan je niet verkleinen, maar jij kan wel opstegen, boven uh, klein, verkleinen jouw wens betekent jouw wens grove wens bestaat ja? maar jij verkrijgt als, als toevoeging daarvan jij maakt jezelf klein en om, maar omwille van overeenkomst naar eigenschappen dat is wat de eerste stap dus jij doet jou als het ware malgoed de malgoed of de plaats van de malgoed de malgoed jij doet het uh, de Malchut doe jij aanhechten aan de Yesod ja of niet dus Malchut, de Malchut jij doet het eerst de eerste stap naar de uh, Yesod van de Malchut iedereen begrijpt dus niet naar de Yesod van de pin. hoe kan je dan naar de Yesod van de pin gaan van de Malchut op welke manier men, moet alleen maar, men kan alleen maar van één, van, van dezelfde eigenschap opsteken naar een hetzelfde eigenschap. Men kan niet een hand, hand geven aan de voet. Eigenlijk overeenkomst naar eigenschappen altijd goed in de gaten houden. Dus de kracht, men moet opdringen om jezelf als het ware tot nul te maken, betekent dat jij je, dat je overeen. Dat jij gaat. Aanhechten jezelf aan de jezot van de malgoed. Oh, dat is het eh, eerste wat moeten we doen. Dat is natuurlijk het, het de eerste, voor, de eerste wat nodig is. En dat is wat wij noemen opwekken. Wat we noemen dat uh, opwekking van beneden. Dat is wat wij altijd zeggen. Dat uh, niets komt van boven als het niet beneden wordt, eerst aangewakkerd of aangewakkerd. Dat is het aanwakkeren, de eerste aanwakkeren dat moet van beneden plaatsvinden. Ook dat wordt natuurlijk van boven aangespoord. Maar dat is wat de mens moet doen, zelf de wens te kiezen, want dat is de keuze wat aan de mens gegeven is. Te kiezen voor geven. Dat is dat betekent dat jij kiest voor het geven. Dus wat doe je dan? Niet de dien naar beneden nog trekken, maar dat jij omhoog gaat naar de Jezot, betekent dat jij wil geven. Geven van wat? Van jouw dien die jij ervaart nu. In de maghoud, jij zit in de maghoud, jij ervaart dien, maghoud de maghoud. En jij... jij Gaat van die Malgoed naar de, naar de Jezoot van de Malgoed. Doet er niet toe welke, welke Jezoot. Jezoot is Jezoot. Iedereen begrijpt? Jezoot is, is de kracht van geven. En dan ga je naar de, de Jezoot. En dan is het, dat heet dan dat jij wordt dan tot Ateret Jezoot. Tot een kroontje van Jezoot. jij wordt dan niet meer genoemd Malgoed. Jij bent dan of, je jesot. Of, jij bent dan als malgoed van de tweede tzimtzum. Je gaat jezelf, nee, maar eerst als, als eerste tzimtzum. Dus, eerst wat we moeten doen is, tzimtzum maken. Ja, tzimtzum maken. Betekent, tzimtzum maken als het ware tzimtzum alef. Jij moet het naleven. Betekent, dat jij gaat niet ontvangen in jouw malgoed. Hoe kan je niet ontvangen in jouw malgoed? Door de kracht op te brengen om te stegen naar de jesot van de malgoed. Dat betekent kleiner jouw wens maken. En Dat is flink of kleiner. Okay. Dan ga je dan naar de jesot. En uh, op die manier en dan van de jesot straks zal ik een beetje meer vertellen, concreter, van de jesot naar de Tiferet. Ja, Tiferet, want dat is allemaal de eigenschappen allemaal van dezelfde avioed. Allemaal dezelfde, zes spheerot van de zeer pin hebben dezelfde avioed. Alleen verschillende verschillende onderlinge eigenschappen, maar het is dezelfde avioed. Dus dan ga je van de Jesod naar de Tiferet. Ik zal nog straks meer uitleggen. Like, like. En de Tiferet bevindt zich boven de, de Chazet. Oh, boven de Chazet, dat is al Chazadim. Dat okay? is Tiferet, is Jakob. En Jesod is Jezef. Uh, en dan van de, wanneer je stijgt naar de Tiferet, dan heb je al volop Gassadim. En de volgende stap is om van de Tiferet opstijgen naar, naar de eh, Daad. Dus naar het hoofd. En dan Daad. En daar vandaan krijgen we dan Mogen. Mogen mogen in de Gadlud. Ook gestaag. Maar hoe gaat het? Hoe kan, je dat, hoe kan je dan een man opbrengen, een man, laten brengen tussen de gogma en de Bina? Hoe kan dat? We hebben gezegd dat alles is in overeenstemming naar eigenschappen. Ja of niet? in de daad, tussen, tussen de gochma en de bina. Gochma en de bina, dat is de plaats van, welke plaats is dat van de partsoef? Hoofd, hoofd van de partsoef, ja? Waar bevindt zich de man? Waar komt de man vandaan? Dus ons verzoek, onze uh, van beneden, van welke plaats? Van de kilim, daar, waar de kilim, van de daad, er goed, maar de daad, de daad is de, de verzameling, als het ware, van de zat, van de zeven onderste sfeerot. Zeven onderste sfeerot, dat is de man. Dat wil zeggen, wanneer de malgoed, ik maak mijzelf klein tot de ateret, tot de jesot. Ja? En dan ga ik zo allemaal, alle de hele zat, malgoed steekt op, dus mijn handeling is dat ik steeg op al, al de al kilim van het lichaam, zeven kilim, ik ga steeds mij dunner maken. Dat betekent dat ik ga steeds naar de binatu, toe. Ja of niet? De hele bedoeling om de weg naar de bina af te leggen. De hele weg naar de bina af te leggen betekent dat ik moet zeven overstappertjes doen, ja, zevenmal, dat ik kom dan tot, de, tot en met de geset, ja of niet? Als malgoed, let op, wanneer de malgoed, dus, eh, terwijl de malgoed eh, zichzelf verdundt, omwille, omwille van de overeenkomst naar eigenschappen met de bina, op weg naar de bina, naar de vrede, naar de opleving van de doden. Dat is de opleving van de doden. De toestand van de opleving van de doden is wanneer de Bina, wanneer de malchut, is opgestegen naar de Bina. Dat is wat we hebben geleerd. Dus lagere Shabbat steekt op naar de hogere Shabbat. Dat is, dan verkreeg je ook de echt daadwerkelijk opleving uit de doden. In de mate waarin jij hebt dat hebt gedaan, natuurlijk. Maar het kan zijn dat het de mate is zo groot dat de mens helemaal komt binnen het leven. Absoluut. Zoals, zoals Elisha. Zoals Eliyahu. Hij kwam helemaal, met alle krachten kwam hij daar. En dan, dus nog een keer. Dus de Mahoud steegt op, op de weg naar de Bina. Steekt op steeds naar de sferot tot de Gesed. Tot en met Gesed. Dan heeft zij nu in zichzelf extra verkreeg zij, als het ware, de eigenschappen van die zeven sferot, waar zij langs heen kwam. Ja of niet? Maar goed, die steeg naar de jesot. Wat verkreeg zij dan welke eigenschap van de jesot, Ja of niet? Niets verdwijnt in het geestelijke. Maar goed, bleef, die hardinium blijft bestaan. Zij neemt ook hardinium mee naar boven. Maar de dienium die kijken omhoog. En betekent, als de dienium kijken, kijken omhoog, dan zijn, euh, dan, nemen, dan, dan zijn ze als het ware niet geactiveerd. Pas wanneer de dienium kijken van boven naar beneden. Da, dat is dan. Dan hebben we dan de. Kracht van de massage of van de ginium die voelbaar wordt. Maar wanneer men wil op de weg gaat van lager naar hoogere, en de Dienem neemt mee. De Dienem, die neem je mee, er is schemot van de Dienem, maar zij, die spelen geen paar. Die zijn uh, zwijgend. In het eid is het uh, de men zegt dat zwijgend zij zijn zwijgend dus zij zwegen betekent zij laten zich van zichzelf niet horen oké, okay. nu hebben wij al die stappen doorgemaakt naar de gesed dus malgoed heeft in zichzelf nu zeven smaken extra bijgekregen goed opletten wat ik nu vertel dan waar staat nu de malgoed nu in de Hesset, ja. En nu passeert zij de gesed. Want de hele bedoeling is om te komen tot de bina. Zij passeert nu de gesed. Hoe kan ze passeren de gesed? En dat zal ik u geweldig iets vertellen. Want ik kon niet slapen vele nachten. Om, ik wist niet hoe. Ik, weet, ik kon niet begrijpen dat. En allemaal al die verhalen van kom naar de bina. Al die verhalen, dat was voor mij niet genoeg. Dus ik moest zoeken, zoeken, zoeken, dat et, zal ik je zo vertellen, hoe dat echt in elkaar zit naar krachten. Dus de maakhoed nu, ik passierde nu op weg naar de bina. Het hele lichaam tot de gesed, tot, tot en met gesed. En nu staat ze dan uh, bovenaan de gesed, let op wat ik vertel nu, bovenaan de geset. maar wel onder de P. Ja, onder de P waar het hoofd begint. En daar zit de bina, ja of niet, in het hoofd. En nu datgene wat staat nu, die malchut die nu bekleed is in, the, in uh, die in die bekleed is nu van die zeven. Rishimot, Rishimot, zeven sporen van het licht, die zij op weg naar de Binnahe heeft uh, uh, verkregen. Nu, dat heet daad. Ja? Daad, lagere daad. Daad beneden. Dus daad <coughs> in het lichaam van een partsof. Iedereen begrijpt het? Het staat nu dus boven de gisset. Boven de gisset. Tussen de gisset en de en de Gwura in boven En dan komt er een plaat en dan gaat ze dan die, die daad, de daad beneden dat is al voorproeven als het ware van de daad en dat gaat die dan naar, de, naar, naar het hoofd eh, tussen de Gogma en de Bina en dan wordt het echte daad tussen de Gogma en de Bina met alle gevolgen van die alle correcties komen dan, zoals we hebben dat geleerd. Oké, okay, geweldig. Maar nu, reist een vraag. Overeenkomst en regenschappen, ja of niet? Hoe kan, hoe kan die, maar goed, wat wij noemen de daad. Goed opletten wat ik zeg. Alles wat wij leren is absolute logica. Is de goddelijke logica wat wij leren. Daarom alles moet verantwoord zijn. Zelf, wij, zelfs wanneer we gaan allemaal boven het verstand. We verkrijgen alleen maar logica. Alleen goddelijke logica. Dus er is geen willekuur in wat wij doen. Er zijn geen uitspraken die zomaar als dogma's wij moeten aanvaarden. Dus vragen zijn geweldig. Alleen de vragen moet je zelf stellen. Dat je moet niet willen uh, zien geestelijke verbanden. Niet weten. Oh, vertel mij wat het is. 0,0. Wat is het vertellen? Dat uh, is wat mijn broeders doen. Vertel me dit. Vertel me dat. Ze vertellen allemaal stories. Die heeft dat geleerd en die heeft dat geleerd. Dat helpt voor geen millimeter. Al hun kennis is een dode kennis. En nu let op wat ik nu vertel. Verder dat is an, in een in half uurtje. Cursus van opstanding uit de doden. Wat ik probeer nu, ik wilde, ik wilde verder met de zorg gaan. Maar omdat het zo aange. Misschien is het pessig, weet ik veel, heeft ook ermee te maken. Misschien heeft dat. Dat heeft ons ertoe gebracht dat het aan ons gegeven is, is om dat. Om daarover te hebben. En, dus de vraag reist op. Hoe kan dan nu de daad. Die staat nu, de malgoed, die staat nu vol van die, die zeven verrood en die wil nu komen naar, ho naar het hoofd. Tussen de hoogma en de Bina. Hoe kan zij uit het lichaam komen naar het hoofd? Ja of niet? Er is discrepantie in de regenschap. Hoe kan dat? Oké, okay, jij zegt we ik zeg, Alles kan je zeggen. Het moet, het moet een zekere overeenkomst naar de zijn. En let op. U dat zit in elkaar. Natuurlijk kunnen we direct zeggen, en dat probeer je zelf zo so op die manier steeds verbanden leren, dat is, dat heißt, dat is de geestelijke beweging van binnen. Niet dogma's van, ja, ik heb het zo geleerd, nou wat is het? Dat is net zoals mijn broeders doen, je de do kennis. wat kan je leren daar Niets. Ik laat ik zeggen van mijn broeders. Laat staan, laat staan al die anderen. Absolute afgoderij. Wat kan je leren dan? Bij de rozenkruisers kan je iets leren. Absolute dood. Dood, alleen maar eclectische dood. Kijk, Joden hebben toch wel een monotheïstische dood. Monotheïstische dood. Ik bedoel, de manier waarop ze leren dat. Maar die anderen die hebben alleen maar eclectische dood. Dus samenvoeging van een beetje dood van China... Een beetje dood van die Grieken. Hermes. ze is absolute dood. En een stukje nog van andere dood. En nog een andere dood. En samen maken ze iets van. Nou, plus Jezus. Nou, dan maken ze een mooie, mooie, mooie kompot. dat? Ik zeg het alleen dat om Julia en Julia nergens anders is. Dus... Dus jij moet ontwikkelen bij jezelf de geestelijke beweging. Jij moet die verbanden leggen. Ik kon niet slapen over, dit, over, dat, over deze kwestie. En jij moet vragen en je moet verlangen ernaar, En moet pakken als het ware de schepper aan, aan zijn voeten en zeggen ik loop niet weg. Voordat jij mij dat zal uitleggen. En dat leer ik dat. En met elke keer leer ik dat. En leer ik ook het aanvaarden. Niet te kosten kost dat je moet het antwoord meegeven. Ik zeg het alleen. Ik moet, dat is de man wat ik opbreng. Maar daarna gebeurt er iets. Het kan het gebeuren iets geweldigs. Een paar da twee dagen geleden was het. Ja? Een paar dagen geleden had ik iets geleerd. Uh, in een test. En iets. Wat terminologie was iets anders. En ik kon niet uitkomen. Huh? Gisteren was het. Ik kon niet uitkomen. betekent niet dat ik niet weet. Weten, weet, weet, ik wist wel natuurlijk wel. Maar tussen de weten, daar was iets wat ik voelde. Ik moest iets, daar was iets, klopte niet. Dus één keer lees ik, twee, drie, tien keer misschien. En lukt mij niet. En je weet het, en ik pak het zo bij, ik ga niet weg. En toch, wat doe je, dat, je dan als je ziet dat het niet klopt? Dat het niet, niet lukt jou? Wat moet je doen? En dan, hè? Huh? Klein maken. Hoe? Want ik wilde graag. En ik nog een keer. En nog een keer. In deeper, en dieper. En op. Dan ging ik zo van mijn zolderkamertje naar beneden naar om thee te drinken met mijn vrouw. Ik zei: We wil je thee even zetten? Zij zette de thee op. En nog de thee was nog. Nog even, nog net, net geschonken. En ik heb mij, vrij, ik heb mij gewoon losgemaakt. Van, al, van alles. Ik, ik wilde niet meer dit of dit of dat. Ik heb het al gelanceerd. Duidelijk. Ik heb het verzoek al gelanceerd. En nu, mijn vrouw geeft mij zo'n thee. En ik nog geen nog nog uh, druppeltje had ik in mijn mond gestopt. En opeens. En ik vrij voel ik mij absoluut net als een koe, wat ik vertel: koe op een, op een weide die graast. Zo so was ik mijn houding. En voordat ik het wist... voordat ik een slok nam in mijn mond... dat... zag ik het allemaal zo so direct. Alles kwam bij mij, alles, alles op een boordje. Alles kwam bij mij op het boordje. Je hoefde niets voor te doen. Maar daarvoor had ik zo nog een keer gelezen... en ik voelde het wel me allendig dat ik niet kon begrijpen. Maar zo op die manier moet je dat werken... en op die manier... Dat is het werk. Dat is het geestelijke beweging. De geestelijke beweging die leven is. Dat is de opleving uit de dood. Maar nu even keer, keer weer terug naar die daad. Die nu, maar goed, die staat nu vol van die zeven spirood, ja? Van, Vanaf de Jesu tot de gesed. En hoe kan zij nou in Gods naam nu die deze uh, beweging nog maken, dus deze, hoe zeg je dat, in de. Want vanaf de. de, van de van, let op, vanaf de P, vanaf het lichaam van de Partsoef, daar zit de geestelijke gravitatiewetten. Hoe kan ze nu opsteken naar het hoofd, waar geen weten zijn? Iedereen begrijpt? Boven het in het hoofd zit er geen avioed. In het hoofd zit nooit avioed. Want avioed begint waar we avioed? Avioed begint pas vanaf de massag van de pe en naar beneden. Maar niet boven de massag van de pe. Dus hoe kan nu de, de malgoed nu opsteken van de, boven de geset naar van de, die malgoed die steeds onderhevig is aan de gravitatie weten van de kilim, kan ze opsteken naar het hoofd, waar geen gravitatie weten zijn, geen avioed is. Hoe kan dat? En dat, hoe kan je dat, waar kan je dat vinden? Hoeveel moet je de boeken lezen, hoeveel dat? Alleen werken aan jezelf. En zoeken natuurlijk. En nu let op. Ik wilde ook een tekening, ik zou komen met een tekening, maar ik wil niet proberen zonder tekening, gewoon horen wat ik zeg en dan thuis een beetje analyseren, alles komt. Maar jij moet werken eraan, niet uitkouwen, dat helpt niet. De hele wereld leert zo op die manier. De, de, ach, doe maar dat een tekening voor mij. Zo, so, dat betekent dat. Geef me een pilletje, geef me een slaappil. Eerlijk, dat is het, betekent geef me een tekening. Goed opletten. Natuurlijk kunnen we direct beginnen, hoe kunnen we beginnen zo'n uitleg? Hoe kunnen we zoeken naar een uitleg? Hoe kunnen we zeggen? Oké, okay, ik kan zeggen zo. Let op. Niets bestaat op een hogere traptreden wat er niet is op een lagere traptraptreden. Ja of niet? Want wij weten dat niets bestaat in het algemene wat niet bestaat in het bijzondere. Dan kan je zeggen, let op. Let op gewoon eenvoudige geestelijke redeneringen. Niet redeneringen van de aardse logica. Maar geestelijke redeneringen. Door de wetten van het Helaal. Er moet wel iets let op. Goed opletten. Het is de eerste keer dat we gaan serieuze dingen. Kabalen leren serieus Om serieuze geestelijke bewegingen te doen. Er moet wel iets zitten. In het lichaam van de partsoef. Wat wel overeenkomsten vertoont met het hoofd van een partsoef. Ja of niet? Er moet toch wel iets zitten. Waarom? Het hoofd van de, een hoofd van een partsoef is een hogere traaptrede, ten aanzien van het lichaam van een partsoef, dat een lagere traaptrede is. Je kan het zien als twee geestelijke objecten, die verschillend van, van, van eigenschappen zijn. Ja of niet? Jij kan het zo zien. En in het hoofd zit. Dus het moet ook in het lichaam van de partsoef. Ook zitten iets wat het. Behoort tot. Qua eigenschappen naar het hoofd. Dan. Ja dat is logisch. Dan als ik weet wat dat is. In het lichaam wat overeenkomt. Naar eigenschappen in het hoofd. Van de partsoef. Dan weet ik de weg. Dan weet ik de manier waarop iets van een lagere traptrede van het lichaam, kan zich verenigen, om, omhoog trekken, en zich verenigen met een bepaald aspect in het, hoger, in, het, in, het in het hoofd. Oké. Okay. Ja of niet? Dat is, is de logische beweging. Redenering. Dus, wat, wat heb ik nu in het lichaam van het parsoef, in de zeven onderste spheroot, wat heb ik nu van het hoofd? Aha. Oké? Huh? Oké. Okay? Okay. Dan weet ik dat alles en daarbij heb ik nog een andere kennis, dat ik weet dat alles bestaat, alles wat bestaat, bestaat uit tien spheroot. Ja of niet? Vijf spheroot of tien spheroot. En als ik zeg dat alles bestaat uit tien spheroot, dat alles bestaat uit elke, elke geestelijke object bestaat uit drie delen. Welke drie delen zijn dat? Hoofd, roos, toch, sof. Hoofd, middenstuk, en sof. Wat ga ik dan doen? Dan ga ik op zoek in het lichaam van een paar sof in de zeven onderste sfeer, wat vanaf de geest, tot eenmaal goed. Wat? Want dat is ook een apart object. Ja, of niet? Oké, okay, ten aanzien van het hoofd is het lichaam. Ieder, iedereen begrijpt? Ten aanzien van het de roos? Is zes, zeven onderste sfeerot. Is het lichaam zonder hoofd. In het algemene aspect. Altijd goed opletten. Spelen daarmee. Dat is goddelijke leren. Dat is het verbinding met de goddelijke. Ten aanzien, let op. Ten aanzien van, het, van de roche. Van het hoofd van de parsoef. Is het lichaam van de parsoef. Is lichaam zonder hoofd. Ja? Dus dat is in het algemene aspect. Maar alles heeft algemene en het algemene en het bijzondere. Dus, maar in het bijzondere aspect zijn de zeven onderste sfero, de zeven sferoot van het lichaam, vormen op zichzelf genomen tien sferoot. De volledige, een volledige partsoef. Iedereen is daarmee eens? Alles wat bestaat, bestaat uit die tien sphérode, of tien sphérode, of uh, wat zeg je dan? Hawaii plus ketter. Ja, iedereen begrijpt het. Dus op zichzelf genomen, die zeven onderste sferot van het lichaam, die vormen ook tien sferot. Ten aanzien van het hoofd is het alleen maar zeven spheroot uh, zonder hoofd. Maar ten aanzien van zichzelf is het, die zijn, die zijn tien spheroot. Ah, als het lichaam heeft tien sferot in zijn bijzondere aspect, dan moet het ook zitten ergens bij hem, ook roos, toch, sof, drie delen daarvan, ja of niet? Als ik nu te weten kom, wie is in het lichaam roos, ja of niet, wie vormt roos, het hoofd, in het lichaam van een portsoef, dan weet ik al, hoe ik moet mij verbinden, waarmee kan ik, waarmee bevind. wat is de verbindingsschakel tussen, tussen het, tussen lichaam en het hoofd, tussen die twee uh, objecten, dus dan zal ik dan weten, dat het hoofd, hoofd van het lichaam, daar zit de verbinding, met het hoofd van, de, de algemene hoofd, van de hele partsoef. Oké, okay. iedereen daarmee, daarmee eens, op die manier leren wij alles, kan je dat op die manier uh, onderzoeken, en dat is de hele bedoeling is om de Kabbalah te leren om onderzoek te maken. Steeds geloven boven het verstand, maar betekent onderzoek maken. In de linkerlijn maken we onderzoek. Wat wij nu doen is linkerlijn. wel gebonden aan de rechterlijn. Oké. Okay. Nu is het zo. Dat die zeven onderste spirood. Die zijn verdeeld dus. We hebben, ja, ze, hebben dus ze zijn, ze zijn die zeven sferot, die daar zit Roj toch zov, ja of niet? Een nu oplet. Heset en Gwora, dat is Roj. Dat is bijzondere Roj, dus eigen Roj van het lichaam. Iedereen hoort het. Heset en Gwora, dat is Roj. Roj van het lichaam van de partsov. Ja, begrijp je? Weet je, dat? thuis uh, spelen daarmee, wat zeer bijzonder, belangrijk. Kieferet en Netzach, dat is toch van de partsoef, toch van de partsoef van het goef, van, van het lichaam. Iedereen begrijpt het? Kieferet en Netzach, dat is, die twee, dat is dan de toch van de, van het partsoef van de, van het lichaam, van het, de, van de, van de, en God en Yesod is Sof van een part Sof. Oké? Okay. Kijk, maar goed, tellen we niet, want maar goed, uh, wij hebben gezegd, wij hebben het nu over de correctie. Dus de Magod is, waar is de Magod? Is aangeleund aan de Yesod. Dat is, daarom is het eenheid vormt. Nu, uh, de roos uh, betekent geset en goera, dat is roos van de parzof, ja, van het, van het lichaam. Nu, wanneer de malgoed met zeven eigenschappen die zij doorlo doorliep, waardoor zij doorliep, want als malgoed doorloopt via de jesot, verkrijgt zij jesot, etc. als malgoed nu komt tot de geset, tot en met de geset, en boven de geset, dan verkrijgen ze dan dus geset let op geset en gvorat dat zijn net als chochma en bina van de legham, van het lichaam dus als nu de de steigt steekt op nu, iets hoger in de, tussen de geset en de gwora. dan is net als wordt ze net als ketter van ja, ketter, als ketter van de van de lichaam. Dus zij heeft nu in zichzelf dat is dan het roos. Dus de dat staat nu. Waar staat de onderste dat nu? Staat boven de geset, boven de zeefesverhoed. Dat is roos. Ja, dat is roos van de onderste parzuf. Ja, van de parzuf van het lichaam. En nou, dat roos is en dan heeft ze overeenkomsten, die daad die staat nu boven de Geset. dat heeft overeenkomsten met het hoofd, met de ware hoofd, dus de hoofd van de algemene hoofd van de persoeft, dan is het nog precies hetzelfde wat gaat er dan gebeuren, let op wat gaat er dan gebeuren, dan is er overeenkomst tussen die die daad en die daad kan opstegen tussen die Gochma en Bina van het algemene hoofd van de partsoef. Zij steeg daarop. Iedereen begrijpt het? Dus de daad staat nu, steeg nu eentje omhoog. Omdat het overeenkomst de regenschappen. Dat is hoofd en dat is hoofd. En nu staat die daad tussen de Gochma en de Bina van het hoofd zelf. Ja, van het algemene hoofd. En niets verdwijnt in het geestelijke. Dus nu. Die daad, die verkrijgt mogen, de gadluf, van de Gadloed, daarboven tussen de Gogma de en de Bina, daar wordt een derde lijn gevormd, etcetera En dan verkrijgt die daad, die mogen, boven de Gogma en de Bina. En die geeft door naar de lagere, naar wie? Die daad, ja, die er die boven, die, die boven in het hoofd staat, die geeft door. Aan zichzelf. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus hij geeft nu van het hoofd naar het hoofd. Iedereen begrijpt het? Iedereen begrijpt het? Dus de daad, de daad die geeft nu uit het hoofd, uit de algemene hoofd. Dus daar waar echte gochmein die bijna staat. Die geeft dat aan het, aan het bijzondere hoofd. Aan de eigen hoofd van het lichaam. Die heeft, die heeft ook zijn eigen, eigen hoofd die geeft nou aan die daad, die daad, die dat, die, die staat in het lichaam van de Portsuf, dan is het niet iets dat het met de hand hand geeft aan een voet. Uh, dat kan niet in het geestelijke. Dus op die manier geef ik alleen als voorbeeld aan jullie, dat jij moet altijd zoeken overeenkomst en regenschap. Op welke manier kan dat, kan zoiets so plaatsvinden. Weet ik hoe dat zit in elkaar? Nou, dat is de beweging die, um, die wij doen. En natuurlijk is het, moeten we gaan boven het verstand. Hoe kunnen wij, hoe kan de malgoed nu, de malgoed, de ware malgoed, bij ons, de toestand van ons, waar vol van de gravitatie weten? hoe kunnen wij naar jesot optrekken? Hoe? Te gaan boven het verstand. Zonder boven het verstand kan niet. Alleen boven, wo boven verstand betekent dat mijn verstand is aviut. Ja, aviut is mijn verstand. Iedereen begrijpt het? Aviut is mijn verstand. Dus de wensdikte, dat is, is mijn verstand. Als ik nu opgeef mijn verstand, betekent dat ik niet, niet verdwijnt in het geestelijke. Dus mijn verstand blijft wel. Niets. Heu, zal heus niets gebeuren aan mijn verstand. Maar extra. Altijd in het geestelijke verkregen wij extra. Duidelijk. Mijn extra is dat ik. Dat ik. Uh, ga boven mijn verstand. Betekent boven. Boven betekent. Mijn verstand is mijn volle avioed. En ik ga boven mijn verstand. Dus het betekent dat ik. Uh, verminder als het ware mijn avioed. Als extra toestand van mij. Dan kom ik naar de Jesuit. En dan verkrijg ik dan de eigenschappen van de Jesuit. En dan ga ik dan verder. En nu nog extra. Noch, we hebben nog een paar minuutjes. Nog extra informatie over het lichaam. Want lichaam interesseert ons bijzonder. Alleen lichaam kunnen wij leren. Wat is de wereld? Hoofd is de wereld? Nee, Keter, Gochma, Bina, kunnen we niets leren van Keter, Gochma Bina. De Keter, Gochma Bina van elke parsoef kunnen we niets leren. Begrijp je dat? Alles wat wij zeggen over het hoofd, betekent alleen met betrekking op die daad. Op mijn orchoseer die ik ervaar uit het hoofd. Maar het hoofd kunnen we niet leren. Pas nadig maar het kunnen we iets leren van het hoofd. Na de, na de algemene correctie kunnen we leren. We kunnen niets leren van het hoofd. Dus hoe kunnen we leren, hoe leer ik van het hoofd? Van die daad. Ja, iedereen begrijpt het? De daad betekent dat ik mij qua eigenschappen heb ik uh, gebracht naar het hoofd, maar niet de, het hoofd ervaar ik. Want het hoofd is orjasar. yashar kunnen we niet bevatten. Geen sprake van licht, kan we niet, niet weten wat licht is. En wij moeten ook niet op zoek zijn naar het licht zelf. Het licht zelf is oorjaar, kunnen we nooit begrijpen wat het is. De, de, kan, hoe kunnen we iets begrijpen? Alleen oorjaar, oorjaar, dat is wat ik doe. Wat betekent dan opstegen naar de uh, daad, opstegen naar de de uh, bina? Wat is die opsteking? Niet natuurlijk, niet in werkelijkheid is het niet zo so dat de malgoed moet doorlopen, al die, al die sferot naar de... Let op wat ik nog een keer probeer te zeggen. Nee, dat is niet zo so dat jouw malgoed moet doorlopen naar, naar het hoofd toe, via de daad. Wij zeggen zo so dat, omdat het... Handig is het. het, is precies hetzelfde, want vanwege de overeenkomst naar regenschap. Het is absolute logica wat we leren, het is goddelijke logica, maar hoe gaat het? De malgoed, alleen de malgoed moet al die bewegingen maken, binnen zichzelf. De malgoed heeft alle vier stadia in zichzelf, ja of niet? De malgoed, de malgoed zelf. Al dus als de malgoed op haar eigen plaats goed, op, goed opletten wat ik zeg malgoed hoeft niet de bewegingen maken omhoog dat is een fantasie, dat moeten wij absoluut niet doen maar let op, de malgoed moet op haar eigen plaats zichzelf verdunnen en dat is natuurlijk, heb je kracht nodig daarvoor dus als de malgoed op haar eigen plaats let op, verdunt zich tot de derde stadium malgoed is de vierde stadium van de Wiyud ja, de vierde stadium en zij verdunt zich tot het derde stadium, betekent dat zij verdunt zich tot ze hier pin. Goed opletten. Maar de mag goed staat op haar eigen plaats. Je hoeft niet naar de hemel, om de hemel te, te ervaren. Iedereen begrijpt het? Je hoeft niet op te steken, want ze pin is net als hemel. Je hoeft niet op te steken naar de hemel, om de hemel te ervaren, om de hemel aan te trekken. Hoe gaat het gebeuren? Let op. Het is bijzonder, nergens in de wereld hoor je dat wat ik zeg. Want zij vertellen gewoon dogma's, weet ik veel, verhalen, maar het is zonder geestelijke beweging. Waar krijg je daar geestelijke beweging? En al die vragen, domme vragen die zij stellen twintig jaar daar in Israël op die school. Het is hetzelfde, niets verandert. Omdat ik wil aan jullie graag geestelijke beweging, dat jij, dat jij de goddelijke logica hanteert. Goed opletten. Dus als de mal goed op haar eigen plaats verdundt zichzelf tot het derde stadium. Ze hoeft niet op te, op te stegen ergens. Dan betekent dat, let op, dan betekent dat op haar eigen plaats, zij heeft zichzelf verdunt tot het derde stadium. Dat zij nu overeenkomt naar regenschappen met zeer en, tien, zeer en is het derde stadium. Net zoals we hebben geleerd over de daad, duidelijk, daad is als hoofd van het lichaam. En dan is het overeenkomt met het hoofd, met het hoofd, daad, let op, daad in het lichaam. Iedereen weet wat ik zeg, daad in het lichaam. Hoe moet die daad opstegen naar het hoofd? Absoluut niet. Die heeft al eigenschappen, die is al hoofd. Die kan al, die heeft al aantrekkingskracht en dezelfde eigenschappen als in het hoofd. Eigenlijk is geen beweging naar het hoofd. Alles zit al in de malgoed zelf. Goed opletten, nog een keer. Iedereen begrijpt een beetje dat. De malgoed maakt zichzelf dun op haar eigen plaats. Zij hoeft niet naar de isop te gaan. De hele bedoeling is van de malgoed om haar in overeenstemming te brengen met de negen bovenste sfeer Dat is alles wat moet gedaan worden. Niets steegt op of daalt af. Goed, iedereen begrijpt. Dus malgoed op haar eigen plaats. Want de malgoed is de schepping. Waarom moet de malgoed ergens opstegen? Malgoed, op, malgoed is de schepping. De hele bedoeling is om het licht te brengen van boven naar beneden, ja of niet? En niet het licht brengen van beneden naar boven. Het is, dan zou het lijken op, zoals in het Russisch zegt men dat, om in de winter sneeuw te brengen naar Siberië. Ja, dat is absoluut niet nodig. Eigenlijk, licht brengen naar boven, wat kan je, wat doe De hele bedoeling om de schepping is maar goed. Dus de hele bedoeling is om de malgoed in overeenstemming te laten komen met de negen bovenste sfeerot. En, en dat waar, op de malgoed, de plaats van de malgoed zelf. Eigenlijk, alleen die de malgoed, de malgoed, zij ontvangt niet. Hoe? Door, op, door zichzelf te verdunnen tot de derde stadium. Oké. Okay. Maar goed, op haar eigen plaats verdunt zich tot het de derde stadium. Dat is wat wij noemen dan de shin. Herinner je de tweede bodem. Dat is de beweging die de mens moet maken. Maar betekent dat verdunnen zichzelf, maar goed, verdunnen zichzelf tot het de derde stadium. En dat betekent, let op, dat is wat wij zeggen dat de maar goed stijgt op naar de Zieran Niet dat zij stijgt op naar de Zieran maar omdat zij zichzelf heeft eh, verdund, dan hoeft ze nergens naartoe te gaan. Zij heeft nu de eigenschap, ja? Zij heeft nu de eigenschap van de derde stadium, van de zier door, door zichzelf te verdunnen. En daarom ontvangt zij dan van de Zierampien zelf. Je hoeft niet nergens naartoe te gaan. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dan. Zij, die mag goed. Heeft nu overeenkomst met de Ziranpien. Eigenlijk alle Ziranpien's die er bestaan op de boom des levens, daar vandaan kan zij nu aantrekken. Van alle Ziranpien's die er zijn. Eigenlijk alleen natuurlijk naar haar kracht. Als zij alleen maar kracht heeft, alleen voor je uh, soort van de Balgoed, van de Asia, dan natuurlijk is het. Daarvan dan verkreeg ze dan oorlicht uh, uh, van de soot en de rest is alleen maar blijft oormakief. Weinig, maar let op wat ik vertel. Dus malgoed, wanneer de malchut zichzelf verdunt tot de, tot de zeerampien, tot de stadium zeerampien, dan eigenlijk komt zij dan in overeenstemming met, met zeerampien. Dus van één van Do, een bepaalde fase van de zeer de een bepaalde stadium van de zeer kan ze nu ontvangen als orpnimi, als innerlijke licht. Iedereen begrijpt het? Een zekere mate kan ze nu ontvangen als innerlijke licht. Afhankelijk van de kracht die zij oormakief, die ze brengt, naar welke zeer zij ze brengt nu oormakief. Oor Or, hozer, sorry. Ja? Als zij oor strekt tot die een zekere sfera in de of zeker Zeerampien van uh, asiya bijvoorbeeld. Dan verkrijgt ze dan het licht oor uh, pnimi innerlijke licht van de Jezus, van die plaats van de asiya als ze meer kracht heeft. Duidelijk, ze so, kan ontvangen bijvoorbeeld van die, die als ze kan or kozer doen tot bijvoorbeeld Zeerampien van de Yitzira dan kan zij or, Orpniemië naar binnen haar kilim ontvangen van de jesot, van de jetzeraar bijvoorbeeld. Maar, haar verbondenheid met alle jesots bestaat. En, duidelijk, maar zij heeft nu in deze toestand zij ontvangt een zekere portie van orpnimi van een of een andere uh, zerenpien waar haar oor gozer naartoe strekt. Maar van alle overige jesod jesodot, ja, of die zerenpien, zerenpien ontvangt zij welk licht? Huh? Maki, omringend licht, duidelijk, omringend licht. God, het is van de verte. Dat betekent van de verte. Zij ontvangt het van de verte, dat is de aura die zij ontvangt van de verte. Iedereen begrijpt het? Dus, dus begrijpt dat nu wanneer altijd wanneer we spreken van het opstijgen, daar naartoe, daar naartoe. Uh, Begreep nu erg goed dat de bedoeling is dat niets steigt op. Maar wat betekent dan op Shabbat? Op Shabbat, wat betekent dan op Shabbat dat het een laag. En dan de rest kan je zelf nieuw indenken, zelf werk doen. Dat jij begrijpt nu dat het niets stijgt op. Ook op Shabbat stegen we niet op. Wat wij doen met de Shabbat. Nog twee minuutjes is, is genoeg om zo iets te vertellen over Shabbat nu. Dat nog vijf, dat sinds de mensenheugen is, niemand heeft nog gehoord. Wat ik weet, wij we nu in drie tellen zelf, en iedereen begrijpt van nu, hoe dat zit. Op Shabbat, vrijdagavond. We moeten we ergens opsteigen. Nee. Alleen de mijn malgoed. Ik moet mij dus malgoed. De lagere malgoed. Dus betekent de jesot. Zoals ik mij aan, aanhecht aan de jesot. Want de malgoed zelf kan niet. ontvang mal goed, de malgoed. Dat ik maak mijzelf. Breng mijzelf in overeenstemming. Dus betekent ik mijzelf. Uh, verdun mijn, ja, mijn malgoed. Tijdelijk wat ik doe. En zo gaat het door, tot de volgende dag, op de zondags, op de Shabbat zelf, in de Shabbatmiddag verdun ik mijzelf op de manier, mijn massag van de, mijn, mijn, mijn malgoed, de malgoed van de tweede symptoom, daarom zeg ik malgoed. Ik verdun mij tot de bina. Ik ga niet, oh, stijg ik nergens op op Shabbat, ergens dat ik Vleugeltjes heeft of zo, of ik dan helemaal uh, zwijverig ben. Op mijn eigen plaats, de hele bedoeling is dat ik mijzelf uh, verdun mij maar goed en dan overeenkom overeen ik met die, qua eigenschappen, alsof ik, ja, begrijp je dat? Ik ga ontvangen van die Bina, daadwerkelijk Bina van de Abou van de van daarvan dan kan ik al licht ontvangen het? De ene heeft de kracht om dat te ontvangen als oorma kievelen. Ja of niet? De ene die die Shabbat viert, die Shabbat ervaart, die kan ontvangen misschien dat van de bina van de malgoed van de Asiya. He, heel klein, weinig. Die, die heeft geen kilim, geestelijke kilim of zo, ontvangt wel. Maar hij ontvangt dan van de bina, hij doet werk om zichzelf verdunnen op Shabbat. Hij gaat niet werken, hij gaat dat niet doen. Dus hij ontvangt dan misschien van de abouima van de asia. Of van de asia, dus, overal, elke sfera heeft abouima. Iedereen begrijpt het? Elke jezusod heeft abouima, elke sfera heeft abouima, elke sfera heeft, ab heeft zijn eigen bina. Dus die ontvangt dan bijvoorbeeld van de Asiya, van de Bina, van de Asiya. Dus hij verbindt zichzelf met de Bina van de Asiya. Duidelijk. De andere die gaat en, let op, hij verbindt zich met de Asiya, betekent dat hij, dat hij ontvangt oor or, yes, oor Pnimi, innerlijke licht van de Asiya, laten we zeggen. Maar de, het licht van de Abawiyima, de ware Abawiyima, van de Absolute. Ontvang die alleen als makief, als oormakief. Maar er zijn wel grote tzadikim, grote rechtvaardigen, die de kracht hebben op Shabbat, om oorgozer, eh, om zichzelf zo te zuiveren, en op van beneden, hun, hun, hun, hun malgoed, dat hun oorgozer kan slaan omhoog, tot de ware abuwe Yima van de atzilo dan kunnen zij van Abba, of van Duitsland, ontvangen orpnimi. Dus dus binnen hun eigen kilim. Uiteindelijk, in hun kilim. Als orpnimi, En niet als ormakief. Nou, op die manier, als je op die manier te werk gaat, naar overeenkomst, naar regenschappen, en et cetera, waarbij je uh, inspanning levert, om qua wetten van het helaal naar antwoorden te zoeken, dat is uh, de acte van opleving uit de doden, opstanding uit de doden.